Lottlewin met het NOS Journaal. Schiphol verwacht ook morgen nog grote drukte op de luchthaven. Vandaag stonden reizigers uren in de rij als gevolg van te weinig personeel op de luchthaven. Een paar vluchten zijn geannuleerd. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vreest dat de problemen op Schiphol langer aanhouden dan alleen deze meivakantie. Hij zegt dat het personeelstekort breder speelt dan alleen in de luchtvaart. Bij een Oekraïnse aanval op het hoofdkwartier van de Russische legerleiding in de Oekraïnse stad Ishoum zouden meerdere mensen zijn gedood. Het gaat volgens de adviseur van de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken om enkele hoge officieren. Oekraïnse legerbronnen beweren ook dat de chef van de Russische generale Gerasimov, zich in Ishum bevindt. Hij coördineert het offensief in de Donbass en zou bij de aanval op het hoofdkwartier gewond zijn geraakt. In een flat in Amsterdam, waar eerder deze week een 33-jarige bewoner omkwam bij een grote brand, is vanmiddag nog een dode aangetroffen. De politie kan niet zeggen of er een verband is tussen de brand en de vondst van het tweede lichaam. Buurtbewoners zeggen tegen regionale zender NH Nieuws dat er vermoedelijk iemand illegaal verbleef op de zolder van het appartement waar de brand uitbrak. In meerdere grote Europese steden is voor het eerst sinds de coronacrisis weer een dag van de arbeidmanifestatie gehouden. Met name in Frankrijk waren grote demonstraties. In Nederland kwamen onder meer in Utrecht duizenden mensen op de been voor betere arbeidsvoorwaarden. En het weer, vannacht koelt het af naar een graad of drie. Land kans op wat voorstaande grond en mistbanken. Morgen blijft het droog en zijn er flinke zonnige periodes. Het wordt dan 14 tot 19 graden.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Pizzol Radio Show 1488. Oracle of Delphi, daar gaan we mee beginnen. Dat is een nieuwe album van Ritchie Kurcher en de track heet Miriam's Wish. En Miriam, dat is mijn zusje... Mijn zusje die deze maand over een aantal dagen zelfs... even kijken, 64 gaat worden. Of mag ik dat niet verklappen? Nou ja, whatever. All That You See, dat is het nieuwe album van Marta D. Lewis. En daar gaan we straks naar luisteren. Mystic and Millennium Music. Dat is een CD van... Nou, allerlei soorten artiesten. En we gaan luisteren naar muziek van Mind Over Matter. Ja, zo noemde ze zichzelf destijds. 22 jaar geleden. Tot terug in de tijd met natuurlijk... Pravoule, Touched By Love... Robert Soskoja. Dat is een boom en hij heeft zich daar naar vernoemd. Of hij heet gewoon zo. Dat zal natuurlijk kunnen. Uh, op het eind uh, gaan we verder luisteren naar Kamal Die komt uh, twee keer langs. En, uh, met een, uh, is een, ja, we kennen twee soorten Kamals. Een Kamal uit de popmuziek. Maar dit is een andere Kamaal met uh, New Age muziek. Shamanic Healing is een van de albums. En Mystery Road is nummer 2. En we sluiten af met Klaus Schöning. En Klaus komt uit Denemarken. En heeft daar destijds voor het label uh, Phoenix Muziek uh, heel veel albums gemaakt. En uh, nou, nu niet meer dus. Maar we gaan luisteren naar een, all, een track uit uh, de al, het album Stars in the Night. Ik wens je heel veel luisterplezier bij peacefulradio.info. Nou ja, Radio Show 1488, zo moet ik het zeggen. I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 Heart Dance Records, you're listening to the soothing sounds of peaceful radio. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at deepspacedisc.com.